Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Gokwebsites doen bijna niks om gokproblemen te voorkomen. Het is nu een, ruim een half jaar legaal om te gokken bij sites als Toto, Casino en Bad City. Die bedrijven moeten dan wel verplicht gokkers beschermen en dat doen ze veel te weinig, zegt onderzoeksprogramma Pointer. Ze kwamen erachter dat mensen tienduizenden euro's konden vergokken zonder dat er iets werd gedaan. En die konden gewoon maar doorgaan. Dus dan kon je echt tienduizend, twintigduizend euro storten en dan kreeg je of niks door of je kreeg een heel vrijblijvend mailtje met, ja, gaat het nog goed? En dan krijg je dus een bijzondere uh, gegeven. Vragen verslaafde, gaat het nog goed? En, en hij zal antwoorden, uh, ja, want je wilt spelen. En gokkers kunnen ook nog op een andere site doorgaan... als ze op een eerste de limiet hebben bereikt. De minister gaat kijken of hij daar iets aan kan doen. Deze week kwamen foto's naar buiten van Oeigoeren die vastzitten in Chinese strafkampen. Dat zorgt voor een boel onrust onder familieleden van Oeigoeren. Zo kwam een man erachter dat zijn vrouw nog leeft en in zo'n kamp zit terwijl hij dacht dat ze dood was. Ook Madina is Oeigoers en is met haar ouders naar Nederland gevlucht. Veel van haar familieleden zitten vast in die kampen. Iedere keer dan hoop ik dat mijn familie, dat mijn opa, oma, oom en tantes wel nog leven... De drie mensen die gisteren gewond raakten in Pretpark het Sprookjesbos liggen nog in het ziekenhuis. Ze maken het naar omstandigheden goed. Twee volwassenen en een kind zaten in een attractie toen de bakjes waarin ze zaten zo'n vijf meter naar beneden vielen. De attractie blijft voorlopig dicht. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En nogal bijzondere oproep vanochtend voor de brandweer in Turnhout in België. Een bewoonster een brandgeur, maar wist niet waar het vandaan kwam. mannen gingen op onderzoek uit en ontdekten de oorzaak. In een kast lag een oververhitte vibrator. Toen het speeltje werd gevonden was de buitenkant al helemaal gesmolten. Het weer in het noorden is het bewolkt en kan er een buitje vallen. Op andere plaatsen schijnt het zonnetje. Het is 15 tot 18 graden. Morgen meer kans op buien en iets koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 ANVJ momenteel met 9 man, geloof ik, of 10 man? dat was. Het. Ja, het was 10, eh, nog was steeds. Tien. In ieder geval, maar de tussenstand is 4 tegen 0. Of uh, S.W. Zandvoort, de tweede helft, wat aan het doelsaldo gaat, gaat sleutelen... dat horen we dan van Jan. Uh, Dutch Open Golf, nou, er uh, is nog één Nederlander uh, is één Nederlander door naar het weekend... en dat was natuurlijk uh, Luiten. Maar die staat momenteel op een 58ste plaats... en als je nagaat dat de 60 beste spelers doorgaan naar dag 3 en dag 4...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 Zijn tweeën nog geen siesta Want ik wil eerst nog een fiesta En proosten met Tequilla We gaan door tot aan Manjana Na, na, na. Manjana zijn we samen Voor altijd Oh liefste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 of your goals, ambitions, I'm feeling free, I'm on this mission to achieve, achieve what's in your mind's eye, this is what you believe you should gain, uh -huh. satisfaction becomes a shining example of test as a sample of a new race, a example to buy positivity, you mean glow? Well, like electricity, so, you see a clear way with no ambiguity, don't you know, <laughs>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 Uh, lekker veel muziek uit de beginperiode van uh, CFM. 1990, toen is het allemaal hier in uh, Zandvoort begonnen met de lokale omroep. En uh, dit was Salt and Soul, Get life de plaat die we uiteraard uh, toen uh, aan het begin van de zender ook uh, veelvuldig gedraaid hebben, Jan. Hoe is het daar uh, op uh, Duintjesveld? Uh, weet, uh, de, weet ze nog een beetje te scoren? Nee, nee, nee. Het is nog steeds 4 0 Oké, okay, oké. Okay. Uh, Hele saaie, 24 Ja. Ik denk dat bijna hebben tweede, de regen, vijf maanden dan tweede. Nu dan Dat is het onderwoord. Maar het goede nieuws is wel dat de Holland die 1.4 voor ons op dit moment 2 achter staat. Oké, ja, hele goede berichten zijn dat. Dat houdt in dat wij nu wel... op dit moment de vierde plek staan. Kijk. Dat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 Na de 4-0 en dat de uh, ANVJ uh, zich uh, teruggetrokken uh, heeft. Zeg maar, omdat ze uh, ja, uh, ook uh, te weinig spelers hebben eigenlijk uh, voor uh, deze wedstrijd. Dat uh, SS SC het uh, ook een beetje rustiger uh, aan is gaan doen. Ah, maar ja, ja dat weet je toch, dat is gewoon mentaal dat hij uh, horen. Ja, ik ga hem voor in, uh, en er is niks in aan de hand. Die gaat lekker uit gaan voetballen. Ja, sowieso toch. Ik heb geen tegenwoordig moeten krijgen dat is, uh, altijd buiten voor de kant, natuurlijk. Hier uh, nog niet. 4 hmm. 0 mail, is leuk, dat voor iedereen altijd. Ja, de, nou, sowieso. En het uh, doelstal is ook uh, verder niet uh, van uh, belang aan het eind? Dat uh... uh, is het wel, maar wij stonden het eigenlijk wel voor op uh, nummer uh, 6, dat is Marken. Maar ik dacht, dit moment 9 1 8 tegen Dat Dat vernam ik net. <laughs> Ook weer opgelost. De hoeven niet bang voor te zijn. Nee, nou helemaal goed. Nou, dan is het gewoon de tijd uh, uitzitten. Ja. Hoe lang staat er nog uh, op het uh, bord te spelen? We zitten nu in de 88 minuten op het bord. Ja. Ik denk dat je wel vrij snel afmaakt. Er zijn een paar blessuren gevallen geweest, maar uh, niet echt uh, helemaal. Ja, nou ja, eigenlijk... Gewoon van een mooie overwinning. Dus, uh, ja, eigenlijk kan je, je zeggen... En, uh, ...en goed spel en uh, een hele goede wedstrijdbal... ...en uh, dat heeft voor de 4-0 overwinning gezorgd. De wedstrijdbal die je hebt gehad. Maar ja. Oh ja, we hebben het vorige keer gehad met... Uh, uh, ...op Charles uh, Die had de wedstrijdbal gesponsord we een perfecte wedstrijd. Als je het volgende keer doet, moet ik weet niet wat jullie willen. <laughs> ja, nee, nee, ja Dat is wel heel commercieel hè, wat je nou zegt, uh, Jan. <laughs> Hangt van jou af, Jan. <laughs> oké okay, nee, de, de volgende tijd voor volgend jaar weer, hè? Ja, daarom. nee Wij hebben het met uh, plezier uh, gedaan uh, voor jullie uh, de wedstrijdbal uh, uh, sponsoren. En, uh, en dat is ook gewoon een dankbaarheid, dus, ja Dat da da da da was ook uh, hartstikke leuk. Dus, nou, heel veel uh, plezier nog met uh, de derde helft, uh, Jan. En uh, wij, wij spreken elkaar uh, nee, uh, volgend seizoen of voor een andere gelegenheid weer. We zien elkaar weer. Ja, dat sowieso. Oké, okay, Jan, dankjewel voor, uh, voor al je verslaggevingen uh, op de radio uh, dit jaar. Graag gedaan. Ja, en uh, ja, Joop van Nissen, Heb je Joop trouwens uh, nog uh, gezien bij de wedstrijden, officieel? Joop... Nee, ik heb hem niet gezien. Dan. Helema helemaal niet. We zien we wel altijd, Ja. Eigenlijk niet. Oké, okay, nou, ja. ga lekker nagenieten en uh, tot een andere keer, uh, Jan. Gaan we door. Oké, okay, da dankjewel. Hoi.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 It hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Yeah. fight it Nothing but the best for you don't forget me i bank I remember how you say sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead het gouden strotje van uh, Adelria en uh, someone like you FM race radio pit report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 na straf, juist de uh, strafpoesjes. Nee, straf hoe heet die andere dingen ook weer. Uh, dat hebben ze veranderd. In ieder geval, shootouts. Gewonnen door Bloemendaal. Uh, het is best op 3. Bloemendaal staat dus met 1-0 voor. Het tweede kwart is bijna voorbij, met nog twee minuten te gaan. Uh, tussenstand momenteel: was uh, 1-0, is inmiddels 2-0 voor Bloemendaal. En momenteel heeft Kampong uh, een, een strafcorner. Maar helaas, ze, uh, de stop is fout. Dus de counter is weer voor Bloemendaal. Tussenstand: Bloemendaal, Pinoké 2 tegen 0.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 Hij start vanaf een derde plek. Op de voorvleugel staat de Nederlandse vlag. En op de spiegels een leeuw. De 106e editie van Indianapolis. Zoals gezegd start aan morgen om 6 uur. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Zometeen gaan we doen. Ja, echt een uh, uniek moment. Want het wordt de die-run van de week. Maar eerst uh, deze.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 En, uh, en, uh, en, en de Red Bulls en de tussendoor uh, nog een... Uh...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 In ieder geval, het dierenthuis verzoekt u in ieder geval een mail te sturen. Ga daarvoor even naar de website... www.dierenthuis.kennemeland-dierenbescherming.nl Zet dan in het onderwerp vijf knappe pups. Uh, en waar verblijven ze momenteel? Zoals ik gezegd heb, ze verblijven alle vijf momenteel in het dierenthuis... Kennemerland Kezelstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420.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 De toekomst voorbereid. Als een op blote voeten, van feest en fly ben je dan bij je domein. Als in een adem de kerk, de groep, het plein. Van varen bovenop de brug, hoop en lief, weer samen zijn.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 hier midden door het dag, de bogen uit lang vertooid zit zitten elke steen van deze stad. Het eerste was dat klinkt, het galm onder de poel. Iedereen die ziet, met zachtig het hoogste volk als eerder.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 Vandaag opnieuw voor op ons waken in huid. En in kaart gespreidt hem over de dagen. Onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw voor op ons waken.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 waarvan Perez en Verstappen momenteel in de pits staan... maar die gaan geheid nog een keertje uit... om wellicht die tijd van Leclerc aan te vallen. Maar ja, het is al vanaf het uh, begin... is het uh, de Ferrari uh, Red Bull gebeuren daar in die top vier. Hè? Ja. Daar zal het, uh, zoals het naar alle waarschijnlijkheid uh, nu uitziet... ook op uitdraaien voor de eerste vier plekken voor morgen. Maar laat ik niet op de dingen vooruit uh, uh, lopen...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 Als je richting rechts, uh, rechtspraak gaat, uh, Albert Jan, gewoon een beetje Bob Marley opzetten... en dan uh, komt het helemaal goed. Je de One Love, inderdaad een uh, lekkere zingel op de zaterdagmiddag. En het is tijd voor het uh, gedicht van vandaag. En we hebben deze uitgekozen, ja, speciale gelegenheid uh, vandaag. En vandaar dat we het gedicht hebben, Onze Barkeeper. Beste Martin...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 er live uh, bij moeten zijn, eigenlijk. Al die schermen hier uh, in, uh, in de studio, uh, Albert-Jan. Ja, met een... allemaal sporten uh, sport erop, want er gebeurt nogal het een en ja, ander. We, we nemen hem even mee. Uh, Kampong uh, krijgt een uh, strafcorner. 2-0 uh, nog maar steeds uh, uh, de Bloemendaal Bloemendaal Pinoquet. 2 tegen 0. Dus we spelen in het derde kwart. Met Je bedoelde nog... ook Pinoquet, hè? Je zei Kampong. Oh, nee, maar... ik bedoel ja. Sorry. Uh, met nog... Uh,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 Terwijl er in Bloemendaal momenteel een opstootje aan de gang is. Uh, tussen de spelers van Pinochet en uh, Bloemendaal. Maar de aanvoerder van uh, Pinochet wordt bij de scheidsrechter gehaald. De VAR komt weer in, uh, in beeld. wellicht weer voor een strafcorner. Uh, we gaan in ieder geval, uh, in ieder geval muziek draaien.